Er was dus een molenaar die altijd zei dat hij het beste meel maalde, dat zijn vrouw de lekkerste puddingen kookte en dat zijn kat op één dag duizend muizen kon vangen. De molenaar was een echte opschepper en het hardst schepte hij op over zijn dochter Loesje. Op een dag kwam een bediende van de koning naar de molen om meel te halen voor de bakkerij van het paleis. De molenaar begon weer op te scheppen. Mijn dochter is niet alleen het mooiste, maar ook het handigste meisje van het land, zei hij. Ze is zo handig dat ze uh, van stro gouddraad kan spinnen. De bediende wist dat de koning erg veel van goud hield. Daarom vertelde hij hem die avond wat de molenaar gezegd had. Onzen, zei de koning, die molenaar is een opschepper. Laat zijn dochter maar eens naar het paleis komen. Dan zullen we eens zien of ze gauw draad van stro kan spinnen. De volgende dag gingen er twee soldaten van de koning naar de molen om de dochter van de molenaar te halen. Loesje begreep niet waarom de koning haar wilde zien. Maar daar kwam ze al snel achter. De koning bracht haar naar een kamertje in de kelder van het paleis. Daar stonden een spinnenwiel en een krukje. En in de hoek van het kamertje lag een bos stro. Je vader zegt dat jij van stro gouddraad kunt spinnen, zei de koning. Ik wil dat je van dit stro gouddraad maakt voordat de zon ondergaat. Anders stop ik je vader in de gevangenis omdat hij een leugenaar is. Loesje wilde vertellen dat haar vader opgeschept had. Maar de koning luisterde niet. Hij ging weg en deed de deur op slot. Ik kan geen gouddraad van stro spinnen, snikte Lusje. Niemand kan dat. Ik kan het wel, zei een stem. Voor Loesje stond het gekste mannetje dat ze ooit gezien had. Hij was bijna net zo klein als een kabouter en hij had spitse oren, een rode neus, een snor met gekrulde punten en een lange baard. Hoe doe je dat dan? vroeg Loesje. Dat zeg ik niet, zei het mannetje. Maar wat krijg ik van je als ik gouddraad van die bosstroos spin? Oh, wat je maar wilt, zei Loesje. Je mooie armband, vroeg het mannetje. Ja, dat is goed, zei Loesje. Het mannetje sprong op het krukje en begon te spinnen. Na een paar minuten had hij de hele bosstro veranderd in honderd spoelen gouddraad. Nu nee, moet je maar je armband geven, zei het mannetje. Loesje gaf het mannetje haar armband en bedankte hem. Oh, geen dank, het was een kleine moeite, zei het mannetje en verdween. De zon ging onder en de koning kwam het kamertje binnen. Hij kon zijn ogen niet geloven. Maar hij bedankte Loesje niet en sloot haar weer op in het kamertje. De volgende dag bracht de koning Loesje in een grotere kamer. In de hoek lagen drie bossen stro. Ernaast stonden het spinnenwiel en het krukje. Spin van deze bossen stro vannacht gouddraad, zei de koning. Hij ging weg en deed de deur op slot. Loesje begon te huilen. Wat moet ik doen, snikte ze. Kwam dat mannetje maar weer. Maak je niet druk, hier ben ik al, zei het mannetje. Loesje was zo blij dat ze niets wist te zeggen. Wat krijg ik van je als ik van deze drie bossen stro gouddraad spin, vroeg het mannetje. O, oh, wat je maar wilt, zei Loesje. Je zilveren ring? Ja, dat is goed, zei Loesje. Het mannetje sprong op het krukje en begon te spinnen. Nadat hij een paar uur gesponnen had, stonden er duizend spoelen gouddraad tegen de muur. Geef me nu je ring, zei het mannetje. Hij is van mijn moeder geweest, maar ik geef hem graag, zei Loesje. Wel, nou, het was een kleine moeite, zei het mannetje. En verdween. Bij zonsopgang kwam de koning de kamer binnen. Toen hij al het goud zag raakte hij erg opgewonden. De koning was gek op goud. Hij besloot Loesje niet eerder naar huis te laten gaan... voordat ze hem tot de rijkste koning van de hele wereld had gemaakt. De volgende morgen nam de koning Loesje mee naar de grootste kamer die ze ooit gezien had. Er lag een enorme hoop stro... En in een hoek stond het spinnenwiel. Als je voor zonsondergang van al dit stro gouddraad spint, zal ik met je trouwen, zei de koning. Doe je het niet, dan sluit ik je voorgoed op. O, oh, huilde Loesje, nu kan het mannetje me vast niet meer vinden. Hier ben ik al, riep het mannetje. Wat krijg ik van je als ik van al dit stro gouddraad spin en jij koningin wordt? O, oh, wat je maar wilt, zei Loesje, maar ik heb niets meer om je te geven. Ik bedenk wel iets, zei het mannetje. Hij sprong op het krukje en begon razendsnel te spinnen. Net voordat de zon onderging, spon het mannetje de laatste draad. Hij had de hoop stro in honderdduizend spoelen gouddraad veranderd. Loesje bedankte het mannetje. Omdat ik je dit keer geholpen heb, moet je me je eerste kind geven, zei het mannetje met een akelige lach. Maar ik ben niet eens getrouwd, huilde Loesje. Je zult gauw trouwen, zei het mannetje, en je zult een kind krijgen. Voor Loesje nog iets kon zeggen, was het mannetje verdwenen. Op dat ogenblik kwam de koning binnen. Hij keek zijn ogen uit. Geweldig, van. Fantastisch, zei hij. Alles wat je vader zei was waar en ik zal met je trouwen. Een week later werd de bruiloft gevierd. Loesje was zo gelukkig dat ze niet meer aan het mannetje dacht en aan wat ze hem beloofd had. Ook niet toen ze een kindje kreeg. Op een dag zat Loesje met haar kindje op schoot. Opeens stond